Het is acht uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Zo'n 20% van de agenten is vorig jaar gezakt voor de verplichte fitheidstest. Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van de Nationale Politie. De toets is sinds vorig jaar verplicht voor alle 40.000 agenten die een wapen dragen. Agenten moeten voor de test binnen een bepaalde tijd een parcours afleggen in een gymzaal. Ze moeten onderweg ook zware voorwerpen optillen en over dingen heen klimmen.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 De spits van Schalke 04 kwam in de wedstrijd tegen Borussia Dortmund... ongelukkig terecht na een botsing met de doelman van de tegenpartij. Huntelaar werd per brancard afgevoerd. De aanvallen van de Nederland zelf al kan waarschijnlijk dinsdag niet meedoen... aan het Champions League-duel tegen Galatasaray. Het weer. In het Noordoosten gaat de regen over in sneeuw. Verder kan het gaan ijzelen. De AMB waarschuwt daarom voor gladheid. Vannacht en morgen op steeds meer plaatsen winterse neerslag...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 van alles gebeurt, maar niet gescoord. staat 2-0 voor Heerenveen. Maar deze wedstrijd is nog niet gewonnen door Herenveen. En ik ben ook heel benieuwd of we met 22 man eindigen. Want het wordt feller en feller. Net een prachtige kopbal op de lat van Metafs. Het is nog niet gebe gebeurd hier in Heerenveen. Maar Heerenveen staat wel met 2-0 voor tegen PSV. En in Tilburg bij Willem 2 VVV, Bas Tichelen. 0-0 na een ruime kwartier met de beste kansen voor Willem 2 Zo even een kopbal van Hofst. Dat is niet de beste kopper. In ieder geval ook niet de grootste. Kopte de bal van dichtbij in de handen van de keeper van VVV. En in Almelo bij Herakles NEC. Frank Wieluit. 18 minuten onderweg. Ook hier nog 0-0 met de grootste kansen tot nu. In ieder geval voor NEC. Een hele grote voor Boymans, omdat Pasveer uit zijn doel gedreven was via een actie richting Valkenburg. De rebound kon uiteindelijk Boymans inschieten. Koenders haalde de bal van de lijn. Maar inmiddels Herakles wat beter in de wedstrijd en langzaam maar zeker dreigende richting de goal van de Nijmegenaren. En de late wedstrijd gaat over uh, een kleine drie kwartier tussen AZ en Ado. We gaan terug naar Heerenveen en die Houtkamp. Want daar is het sensatie natuurlijk als de nummer 10 tegen de nummer 1 met 2-0 voor staat. Maar hoe lang gaat dit nog duren? Want PSV is bezig met een flink offensief richting het doel van Christopher Nordveld. Twee kansen al gezien voor Toijvonen. Zeer actief en goed voetballend. Terwijl Dick Advocaat op een drafje een bal gaat halen en heel boven. Op iemand van de heren die die bal niet wil geven. En dat was een koddig gezicht. Om de kleine generaal daarmee in de weer te zien. En die kijkt nog een keer heel boos naar iemand van de heren Ja, die denkt ook. Het zal mij allemaal worst zijn. Die bal ga ik niet snel terugbrengen. Van La Parra staat klaar om zo dadelijk in te vallen bij Heerenveen. Als Heerenveen in de aanval gaat met Djuricic aan de linkerkant van het veld. Met de Rijk tegenover zich speelt de bal even terug naar Finn Bogerson. Finn Bogerson, de topscorer wil een 1-2 aangaan met Elke Nassi. Maar die speelt de bal naar buiten. Prachtig balletje weer van Djuricic naar Elke Nassi. En die loopt zomaar voorbij van Bommel. Dat is bijna genant, de manier waarop... Waarop uh, hij om Van Bommel heen gaat. En het is dat El wegleidt. Anders was hij zo richting het doel gegaan. Nu gaat de bal over de achterlijn. En kan keeper Waterman de bal weer in het spel gaan brengen. Van La Parra komt erin bij Herenveen uh, En uh, er van af gaat El Ganassi. Uh, die krijgt een hartelijk applaus. Eén doelpunt en één assist. 2-0 Herenveen leidt. Willem 2 VVV. Veel kansen Bas. Nou, voor Willem II toch wel drie kopkansen al gezien. Twee naast, uit Hoekschoppen, daar hadden we het al over gehad. En die kans waar ik het zo even over had van Hofs was een hele beste. Goede voorzet van Heusje. Na ongelooflijk slecht verdedigen trouwens aan de kant van VVV. Waar McGuire, dat is natuurlijk ook geen verdediger. Maar die stond dat toevallig even de bal eigenlijk onbedoeld meegaf als een tegenstander. En vervolgens twee seconden later Hofs zijn hoofd tegen de bal kon zetten. Maar de keeper... Niet heel toevallig natuurlijk in de weg stond Nicky Maanpa. En zo is het nog 0-0, maar Willem 2 ligt echt boven. Het is wat fel, af en toe een beetje te fel. Dat heeft de gele kaart al opgeleverd voor Ramstein en Ippel. Ramstein overigens mag denk ik, blij zijn dat hij niet rood kreeg, want die ging er wel heel hard in. Maar de scheidsrechter stond er met zijn neus bovenop en vond het maar geel. En zo zijn we in ieder geval nog met 11 tegen 11, maar voelt Willem 2 wel ergens dat het een goal kan maken? En na 19 minuten, uh, met een blik op het scorebord, wel tot de conclusie gekomen dat het dus nog 0-0 is. Aan de rechterkant, Cornelissen gooit in, die doet dat zeg maar ter hoogte van de middenlijn. Nou beweegt er voorin eigenlijk niemand. Dan gaat de bal naar Misidjan, die wil doorkoppen, maar Joachim kan er niet bij. Als er nog een keer wordt doorgekoppeld, komt de Luxemburger alsnog aan de bal. Dan wil hij een breed schuiven naar Heusje, maar doet hij dat slecht. Het uitverdedigen is ook niet best. Dan kan Haamhout vanaf dat schieten. En Haamhout schiet de bal anderhalve meter over. Opnieuw een kans voor Willem 2 dat VVV echt met de rug tegen de muur zet... maar zichzelf nog niet beloont. Wie is er beter in Almelo, Frank Wierleit? Nou, op dit moment Herakles, Want uh, ja, zonder echt serieuze, hele grote kansen te krijgen... en als ze al richting doel schieten... dan lijkt uh, Babels wel haast een magneet op de borst te hebben... want daar vliegt alles naartoe. Dus echt ingewikkeld heeft uh, de doelman van NEC het nog niet gehad... na 21 minuten. 0-0 op het scorebord. Beste kansen dus nog steeds voor NEC. Maar dat is alweer een tijdje geleden... dat de Nijmegenaren uh, aanvallend echt dreigend zijn geweest. De uittrap van uh, Babels door Koenders opgevangen. En dan even terug via Duarte. Rienstra die weigert de bal verder terug te leggen. En kiest voor de breedtepaas naar uh, Te Wierik. Dat is logisch. Want uh, Ter Wierik heeft heel veel ruimte. Om met ballen al uh, de hele rechterkant over te steken. En uiteindelijk schiet hij de bal via Kolwijk over de zijlijn. Mag hij zelf de ingooi gaan nemen. Dan loopt de combinatie daarna niet goed. Kolwijk zit er tussen. Maar heeft even niemand om aan te spelen. Dat doet Herakles dus goed. Meteen de boel vastzetten. En komt de NEC heel moeilijk van eigen helft af. En dat is al minutenlang het geval. Via Babels dan maar de lange haal naar voren proberen. Maar ook dat heeft in eerste instantie geen succes. Nog altijd kool op het eigen middenveld aan de bal. En zoeken naar de ruimte via Bovenberg en George. Maar het is vooral voetballen op het middenveld. Weinig ruimte en weinig hele grote kansen. Die paar die er waren, waren voor de meegenomen. Hoeveel ruimte heeft PSV in die uitkomst? Ja, genoeg ruimte. Met name aan de linkerkant waar Dries Mertens nu weer staat. Maar zo'n wissel van Laparra erin en El Ganassi eruit. Ik snap het niet goed. Die El Ganassi speelde een geweldige wedstrijd tot nu toe. Een assist en een doelpunt. En hij maakt het zijn tegenstanders, waaronder van Bommel, ontzettend moeilijk. Nu is het Toyfone die de bal geeft op Stroopman. Krijgt hem terug van Stroopman met een mooi hakje. Toyfone en Stroopman. Stroopman terug richting Matas. Die probeert de bal voor te geven. Dat lukt net niet. Omdat er goed verdedigd wordt door Gouweleu achterin. De Raimon Zomer in dit geval. Die zijn 50ste voor Herenveen speelt. heeft er ook al 50 minimaal gespeeld bij zijn vorige twee clubs. En dan is er een vrije trap voor. Uh... Uh, heren, uh, voor PSV aan de linkerkant van het veld. Maar goed, Van La Parra dus uh, gekomen voor El Ganassi. En die twee wissels bij PSV. Uh, Locadia eruit, Hiljemark eruit en Toyvone en Matas erbij. Heeft wel opgeleverd dat PSV veel gevaarlijker is in de tweede helft dan in de eerste helft. Is ook niet zo moeilijk, want in de eerste helft geen kans gezien. Nu de vrije trap vanaf de linkerkant. En uh, Marcelo mee naar voren, onder andere. En kan PSV snel die aansluitingstreffer krijgen? Uh, Mertens met de vrije trap bij de tweede paal. Van. bal Christopher Nordveld, gejuicht van het publiek. Want uh, als hij de bal ook nog heel snel ver naar voren gooit... en van La Parra de bal met de borst meeneemt... en helemaal alleen staat met uh, Hutchinson tegenover zich... gaat er langs, speelt de bal breed... en dan speelt hij de bal niet goed breed... en gaat de bal over de zijde en aan de andere kant. 2-0. Heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Heerenveen, PSV. Willem 2VVV, Bas Ticheluk. De 2 nog altijd de ploeg die boven ligt. Nog altijd de ploeg die wil. 0-0 stand na een kwart wedstrijd. En waar nu de Tilburgs een hoekschop willen. Omdat Joachim de Bal denkt via zijn tegenstander over de achterlijn te lopen. Blijkt hij hem zelf het laatste hebben geraakt. En mag VVV een doeltrap nemen, wilde ik zeggen. Maar het blijkt toch net nog een ingooi te zijn. Zeg maar net aan de andere kant van de cornervlag. En dan mag dan Joppen, de rechtervleugelverdediger zich mee bemoeien. Nu heeft Willem II wel besloten om alle veldspelers op de helft van de Limburgers te houden. Er komt een ingooi die weliswaar ver is, maar toch wordt opgevangen door Jallo. Die brengt hem ogenblikkelijk weer richting het strafopgebied. Daar wordt hij door Reusler uitverdedigd, maar Reusler heeft werkelijk nog geen bal goed geraakt. En dat betekent dat hij ook deze verkeerd raakt en hem over de zijlijn trapt. Jallo gaat ingooien voor Willem II, dat doet hij wel lang over. Streppel is er maar even bij gaan staan, de coach. Die al een paar keer met de handen in het haar. Hahaha, ha, ha, leuk grapje. Zat om de simpele reden dat er echt mogelijkheden zijn geweest voor zijn ploeg. Maar dus niet benut. Jallo gooit maar weer eens. En dan wordt de bal de Joachim verlengd. Haamhout bemoeit zich ermee. Maar uiteindelijk kan VVV uitverdedigen. En volgt er een diepe trap. Dat is eigenlijk wat we van de venloze ploeg hebben gezien tot nu toe. Gokken er maar op Otsu. Dat is dan de spits. Dan komen dan McGuire en Linsen vanaf de buitenkant bij. En als Willem II dan de bal heeft als nu. En wil opbouwen. Dan wordt er wel druk gezet. Maar kansen heeft VVV nog niet gehad. Doelpogingen echt letterlijk nul. Tegen 4, zeg 5 maar mogelijkheden voor Willem 2 in de eerste 23,5 minuut. 0-0 is de stand in Tilburg. En dan gaan we naar Herakles tegen NEC. Frank Wieland. 25 minuten onderweg en ook nog 0-0. NEC probeert aan te vallen over de linkerkant met Valkenburg. Maar die leidt daar balverlies. Wordt dicht op de huid gezeten. Krijgt nauwelijks de kans om een bal aan te nemen. Maar hetzelfde geldt voor de middenvelders van Herakles. Want ook Kolwijk pikt daarna onmiddellijk de bal weer op. En nu krijgt hij de tijd en de ruimte om te zoeken naar een van de mensen voorin. Boymans hij is twee meter buiten spel. Die stond te wachten. Wilde de bal eerder hebben. Duurde net even te lang. Dus moest hij terugkomen. En dat had de assistent, scheidsrichter, prima gezien. Dus vrije trap voor Heracles. Halverwege de eigen helft. Pasveer gaat er maar vast naartoe, want als hij hem niet zelf neemt, dan krijgt hij hem onmiddellijk daarna uh, toegespeeld. En mag hij hem alsnog uh, lang naar voren schieten. Kan hij nu beter in één keer gecontroleerd doen? Doet hij op het hoofd van, uh, van Eijden. Met geen medespeler trouwens uh, in de buurt. En daar komt die bal alweer achteruit voor uh, Herakles via Rienstra. Pasfeer nu even niet onder druk gezet. Toch nog onder druk gezet, een klein beetje. Door Kolwijk. Bruns komt halen, weer terug naar Pasfeer. Hup, bal naar voren. Dat geeft ook aan dat uh, bij Herakles er voetballend even op dit moment geen oplossing is voor wat uh, NEC er tegenover stelt. En, Everton, Everton die een aardige combinatie probeert. Weer zit Colwick ertussen. Die haalt er heel veel tussen uit, hoor. Op dit moment voor uh, NEC, maar uh, kansen. Ja, dat duurt eventjes, want we moeten eerst in de buurt van een van die twee goals komen hier. PSV al een beetje uitgeraast, Henry. Nou, Toijvonen niet in ieder geval. Die <laughs> trapt uh, gewoon eigenlijk na als ik uh, de beelden en uh, gewoon mijn eigen waarneming goed zag. Maar hij krijgt de gele kaart en dan komt hij dan uh, in mijn ogen goed weg. Nu balbezit voor PSV via een inborp. Aan de rechterkant 2-0 is de stand bij Heerenveen. PSV, inderdaad, in het voordeel van Herenveen als Stroopman de bal heeft. En hem uh, breed geeft ook van Bommel. Van Bommel, wat ruimte speelt de bal naar de linkerkant. Goede paard. ...op Mertens. Mertens in één keer doodleggen en meteen in, uh, voor het geven. wordt de bal moeizaam door de roon gekopt. En dan bij Naldem, die komt hem terug, is het uh, Stroopman en Toivonen. Toivonen nog altijd. krijgt natuurlijk een fluitconcert na nou, dat uh, beetje natrapwerk van zojuist... ...maar hij brengt de bal wel naar de linkerkant, naar Mertens. Mertens uh, probeert langs de tegenstander te gaan van Anhold. En van Anhold maakt dan een overtreding en die krijgt ook een gele kaart, want het wordt uh, harder en harder... En harder, en harder. En ik zei het al, ik verwacht niet dat wij hier met 22 man eindigen. 2-0, na 67,5 minuut spelen, Heerenveen, PSV. Hoe hard is het bij een 0-0 degradatie? Wat was het, nou, wel af en toe flink. Omdat uh, ze Cluen er wel in als het moet. Nu trouwens is Willem II weg via Missy Die denk ik geeft zijn tegenstander een duw, maar er wordt niet voor gefloten. Dan rolt de bal door over de achterlijn. Nee, hij blijft binnen. zelfs Dan loopt de aanval gewoon door. Komt er een voorzet. Jo, net niet bij de bal. Op de tweede paal is dan eigenlijk Heusje net te laat. En dan rolt hij vanwege het effect aan de andere kant over de achterlijn. Maar het is wel bij tijd en flink, zoals ik al zei. Ramstein en Ippel hebben geel gehad. Waarbij met name Ramstein vond ik echt te hard doorging op zijn tegenstander. Die kreeg even daarvoor, namelijk van Ippel een tik. Die kreeg daarvoor terecht geel, maar toen was hij zo chagrijnig dat hij dacht, nou haal ik even vol door. En ik denk als hij eraf wordt gestuurd, dat hij niet mag mopperen. Maar dat bleef hem dus bespaard. Uh, doeltrap voor VVV, dat gebeurt via Maanpa in de richting van Maguire. Die gaat wel de lucht in, maar wordt afgetroefd. De bal blijft te van de middenlijn hangen. Komt op het hoofd van Radosafi fiets. Dan wordt Otsu weggestuurd, maar die rekenen daar niet op. En dan kan Peters de bal voor Wilhelm 2 weer overnemen. Die was er eigenlijk... Schuldig aan dat VVV zo even een kansje kreeg... door een beetje dommige overtreding te maken net buiten het strafvolkgebied. Probeerde de scheidsrechter nog uit te leggen, hij liep tegen mij op. Maar dat was echt niet waar in het duel met Linsen. Maar de vrije schop werd door Maguire heel slap in de muur geschoten. Maar dat is het enige wapenfeit van VVV in Tilburg, waar het 0-0 is. 0-0 is het ook nog in Almeloof. Frank Wierweit. Met Koenders aan de bal voor uh, Herakles tegen NEC. Dat uh, ja, wel de dreiging heeft gehad. En ook de laatste dreiging heeft gehad. Maar jongen, jongen, we zitten hier toch een tijdje. We hadden je echt wat meer uh, van, uh, van voorgesteld van deze wedstrijd. Wat meer open. Maar uh, het is uh, gewoon moeilijk om het middenveld over te steken, blijkt tot nu toe. En dus doet Pasveer het maar weer eens met een uh, lange bal naar voren in de richting van Fjjnovic. Die daar niet eens is. Want uh, daar komt Gaurier even achter hem vandaan. Maar ook die komt niet in balbezit. Fjnovic dan in tweede instantie wel. Everton, tegenstander op zoeken. Feynovic dan uh, uiteindelijk uh, centraal aangespeeld van eide goede slijding. Daarmee is het eerste probleem op opgelost. Hierakel is in de herkansing. Dan bal bij de tweede paal. En dan gaat hij langs alles en iedereen heen. Kan Babels hem gewoon naast kijken en daarna de doeltrap nemen voor NEC half uur onderweg. Het is 0-0. Tweede helft bij Heerenveen en psv en nog steeds is het 2-0 in die houtkamp. Schot van Willems nou hoog tussen de palen bij het rugby. Uh, levert heel veel punten op. Maar niet uh, bij Herenveen tegen PSV. Nog altijd 2-0 in het voordeel van de thuisploeg. En uh, publiek op het puntje van de bank, van de stoel. Want uh, het is spannend. Want als PSV scoort. dan wordt het echt een hele moeilijke tweede helft voor Herenveen. Wiedermeijer geeft dan ook aan aan Noordveld, de keeper. dat hij haast moet maken met zijn doeltrap. Gaat dat nu doen? Uh, Trapt de bal ver naar voren. richting Vim uh, Bogerson. tussen twee man in. verliest dat komt u wel. En dat kan overgenomen worden door Toyfone. Toyfone, zeer actief. En uh, dan is er een slechte bal. Weer een slechte bal van uh, Mertens. Gaat het spel verder. Er staat uh, Matas buiten spel. En uh, gaat wel richting de bal. En dan uh, even kijken wat er gebeurt. Ja, er wordt toch uh, nog even naar Fim Die gewezen. Of nee, het is uh, uh, Joey van den Berg die een uitbrander krijgt van schrijven met de Wiedermeijer. Omdat hij te hard inging op uh, uh, Mark van Bommel. Maar er wordt geen vrije trap voor gegeven. Wel een standje. En nu mag uh, Noordveld de vrije trap gaan nemen. Staat Marco van Basten met de vierde man te praten. Het is even een onoverzichtelijke situatie. Maar nog 19 minuten te gaan. En nog altijd die 2-0 stand op het scorebord bij Herenveen PSV. Willem 2-VVV Bas Tegeler balbezit voor Willem II. Dat is eigenlijk al geen verrassing meer. Want die ploeg probeert de lakens uit te delen. Ik wilde eigenlijk zeggen deel de lakens uit. Dat doen ze strikt genomen ook wel. Maar dan zou het eigenlijk wat meer moeten opleveren dan de vier kansen die we nu hebben gezien. Uh, daarbij de aantekening dat er in de laatste tien minuten eigenlijk al helemaal niets meer gebeurd is. Haarstoel aan de bal. Dat is een centrale verdediger. Maar die speelt structureel op de helft van VVV. Dat zich, maar dat is geen verrassing, vrij massaal laat inzakken. En dus echt maar hoop op een bevlieging als er een keer een bal wordt onderschept. Van Otsu of Linse of Maguire voorin. Overlopig hebben we dat nog niet gezien. Heusje aan de bal voor Willem 2 dus weer. Die zoekt naar voren. Daar staat iedereen stil. bal moet terug. Dan geven ze bij VVV wel het zijn om zeg maar, wat richting de middenlijn te lopen met z'n allen. Dat doet de laatste lijn dan tot halverwege de eigen helft. Veel verder kunnen ze niet of durven ze niet. Willem 2, merkwaardig genoeg, opent dan met een lange bal. In de richting van Joachim. De spits die er niet bij komt. Bij het uitverdedigen wordt er een overtreding gemaakt door Hofs. En komt er zelfs een vrije schop aan voor VVV. Een meter of 10, 15 voor de middenlijn. Want dat begrijp ik nou niet. Als je zoveel mensen op de helft van de tegenstander hebt, dan lijkt mij het open met lange trappen niet het verstandigst. Hoe dan ook, VVV heeft de bal, dat gebeurt na een half uur. De storm van Willem II, die er in het begin eerst eerste 15, 20 minuten echt was, lijkt wat te gaan liggen. En het is nog 0-0. De koploper staat achter, Andy. Met een corner vanaf de linkerkant voor Dries Mertens. 2-0 is die achterstand voor de koploper PSV tegen de nummer 10. Mertens staat klaar om die hoekschop te nemen. Want en getrek in het strafstofgebied. Daar komt die bal voor het doel en wordt wel gekopt. En door wie wordt hij het laatst gekopt? Door de Roon en dus weer een hoekschop. Nu vanaf de andere kant. En uh, mag PSV dat uh, gaan doen met Strootman, die snel naar de bal gaat. Want ja, de tijd begint weg te tikken. Nog 17,5 minuten gaan in de wedstrijd tussen Heerenveen en PSV. Uh, het is uh, bijna do or die voor uh, PSV als de hoekschop van Strootman met links uh, bij de eerste paal wordt doorgekopt. Maar net niet uh, terechtkomt bij uh, Timothy de Rijk, die bij de tweede paal staat. En dan gaat de bal over de achterlijn en is deze mogelijkheid verkeken voor PSV. Ik zei het al, de tijd begint te dringen. En wat wordt het als het zo blijft spannend in de eredivisie? 2-0, Heerenveen, PSV. Hoe leuk is het bij uh, Herakles tegen NSC, Frank? Ja, ietsje minder leuk dat we hadden gehoopt. Maar nu een aardige doorkopbal van Everton. Misschien onbedoeld aardig. Maar Feinovic in eerste instantie niet aan de bal. In tweede instantie dan uiteindelijk wel. Krijgt hij de ingooi ook nog in ieder geval voor zijn inzet. Omdat Bovenberg als laatste aan de bal zit na 33 minuten voetballen voor NEC 0-0 dus nog in, in Almelo. En duidelijk niet leuk genoeg. Omdat we, ja, nou ja, als je naar Herakles gaat kijken. Dan verwacht je gewoon een hele serie kansen voor allebei de ploegen. En in ieder geval een paar goals voor rust. Maar daar hebben we nog tijd voor. Maar het begint een beetje dringend te worden. Rienstra dan inschuivend met de bal aan de voeten richting het middenveld. Combinatie aangaan met Veinovic, uh, de Wierik aan de uh, rechterkant. Combinatie met uh, Gaurier. Opnieuw Rienstra, die is doorgelopen. En Kwantza, die de combinatie probeert aan te gaan. Zo heeft Heracles in ieder geval op het middenveld eventjes de bal gehad. En daar een paar keer rond kunnen spelen. Maar als het dan eenmaal de achterste linie van NSC opzoekt... dan vinden ze daar hun meerdere in de verdedigers van de Nijmegenaren. Dat is een beetje het probleem tot nu toe in Almelo. Heerenveen met terug tegen de muur. Andy. 1 doelpunt voor PSV, oftewel 2-1. Op dit moment is het Strootman die de bal achter keeper Nordveld schiet. En die wedstrijd is nu helemaal open. En het wordt heel spannend, dat laatste kwartier. Want PSV is terug in de wedstrijd. 2-1, volkomen verdiend door dat doelpunt. Laat dat duidelijk zijn. Het was weer een hoekschop. De derde, vierde al in de tweede helft voor PSV die voor het doel kwam en uh, hard ingeschoten werd door Kevin Stroopman. 2-1 dus. Overigens een aardig akkefietje uh, een paar minuten geleden tussen Van Bommel en Van Basten. Van Basten die heel uh, vurig mee staat te uh, coachen en uh, veel tegen de scheidsrechter uh, roept. En Van Basten die zei, joh, bemoei er niet mee. En met de uh, geschiedenis tussen Van Basten en Van Bommel is dat natuurlijk pikant. Uh, 2-1, de stand. Het is spannend geworden. Wat kan Heerenveen nog in aanvallend opzicht? Niet al te veel. Af en toe komen ze er aardig uit en nu een vrije trap. Gaat naar voren richting van de berg. Maar wordt half weggekopt... door uh, de Rijk. En dan opgevangen door Finn Bogerson. Dan lopen twee PSV'ers elkaar in de weg. Komt de bal bij Djuricic. Djuricic-bal naar buiten. Maar de bal is te ver naar buiten. Krijgt hij hem nog terug? Ja, Djuricic heet hem nog steeds. Speelt hem uh, dan even in op uh, Kums. En uh, wordt de bal aardig rondgespeeld met uh, de Roon. Bal nu helemaal terug naar Gouwenleeuw. Die moet uitkijken, want het wordt opgejaagd. Nou Van Anholt, Bal naar voren. Nou Van La Parra. Die draait zich goed vrij bij uh, Willems. Van Laparra schieten, maar een rollertje in de handen van keeper Waterman. Dit wordt nog heel spannend. De laatste 15 minuten van de wedstrijd Heerenveen-PSV. tussenstand 2-1. Willem 2 speelt alles of niets, hè Bas? Ja, en voorlopig hebben ze het allebei niet. Want het is 0-0. Hoewel je kan ook zeggen dat dat voor Willem 2 maar eigenlijk niets, niets is. Ja. Want de ploeg moet winnen. Na 34 minuten het eerste echt gevaarlijke moment zeg maar, in het Strasselgebied van Willem II. Zo even gezien een uh, vrije schop. Weer makkelijk en dom weggegeven door Willem II. Dat doen ze zichzelf wel aan. Wordt door Reusler bij de tweede paal naar de andere kant weer gekopt. En daar staat Linsen. Die kopte de bal tegen de buitenkant van de paal. Maar hij stond buitenspel. Zodat de doelpunt niet zou zijn doorgegaan. Maar dat was het eerste dreigende moment aan die kant. En daar hebben dan de Venloze fans. En dat zijn er veel. Want er is echt een vakvol meegekomen uit Venlo... Uh, ...ruim een half uur op moeten wachten. Nu kijken ze naar het veld en zien ze dat hun keeper, Nicky Maanpa, de Fin... ...voor de zoveelste keer een doeltrap gaat nemen... ...en daar ook voor de zoveelste keer wat tijd bij neemt. Ik heb wel gezegd, de gevaarlijke momenten van Willem 2 ...zijn allemaal in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd geweest... ...dus het laatste kwartier. En we hebben we aan die kant eigenlijk niets meer gezien. De storm is wel wat weg. En het tempo is er wat uit. Nou begrijp ik ook dat je dat niet een hele wedstrijd kan doen... ...want er ging wel heel veel gingen wel heel veel kolen op het vuur. Het wordt ook wat slordig nu als Willem III in de passing probeert een linie over te slaan. En eigenlijk in één keer die bal op de helft van de tegenstander te trappen. En daarom vaak kwijt is. En zo komt VVV wat makkelijker in de wedstrijd. Maar wordt dat vooral door Willem 2 zelf gedaan. Nu Heusje. Weer bal kwijt. Weer dom aan Joppen. Die kijkt of Otsu aanspeelbaar is. Otsu in het centrum. Dat lukt Joppen niet. De bal verdwijnt over de zijlijn na 35 minuten in Tilburg. VVV komt wat omhoog. Het is 0-0. Heeft de, heer de v nog lucht over voor de slotfase, Andy? Ja hoor, beide ploegen doen er alles aan om nog wat te doen. En nu gaat Van den Berg weg. Van den Berg nog altijd de bal bezit. In het strafschopgebied met Sutchinson. Speelt er wel even terug op Djuricic. iets probeert het heel mooi te doen. Maar dat is doorzichtig voor keeper Waterman. Die kan de bal vangen. Over keer speelt deze wedstrijd en maar drie keer gewonnen door Heerenveen. Elf keer door PSV, 2-1 de stand in het voordeel van de thuisploeg. Nog wel, wat kan Hutchinson? Die speelt de bal moeizaam op Wijnaldum. Wijnaldum even terug naar de Rijk. Die kan niet anders doen dan de bal hoog de lucht in te schieten. Uh, komt de bal wel met een beetje mazzel bij van Bommel terecht. In de voeten van Matas. Matas naar Wijnaldum. Wijnaldum probeert Matas weer weg te sturen. Maar daar zit Gouwenleeuw goed tussen. En dan een aardig grondgevecht tussen Matas en Gouwenleeuw. Gewonnen door Gouwenleeuw, omdat Matas de bal over de zijlijn loopt. Nog 12,5 minuten gaan. Spanning en sensatie in Heerenveen 2-1. Heerenveen leidt tegen PSV. Herakles NEC, Frank Wieluid. Ja, het is wachten op een foutje van een van de twee Uit, uh, vanuit de achterste linie. Je ziet het al een paar keer gebeuren. Het is 0-0 trouwens nog na uh, 38 minuten voetballen. Je ziet uh, het af en toe al gebeuren dat er te snel balverlies uh, wordt geleden op 20 meter van de eigen goal al. Maar tot nu toe loopt dat steeds goed af. Dat gaat nog een keertje mis. Misschien nog wel voorrust. We zullen zien Koenders nu die even rustig kan uh, opbouwen in de combinatie met uh, Bruns. Krijgt de bal net zo hard weer terug. NEC staat op eigen helft te wachten. Wat ze bij uh, Heracles gaan doen. Waar die tempoversnelling blijft en Duarte krijgt... De bal aangespeeld gaat Eva aan de wandel. En dan aan de linkerkant Belteman gevonden. Die bevalt me aanvallend in ieder geval wel. Tegen George heeft hij verdedigend ook niet zo gek veel problemen. Maar met Valkenburg bijvoorbeeld af en toe. Dan zie je toch wel dat, er, dat hij nog even moet wennen aan het te spelen op het allerhoogste niveau. Koenders inmiddels op de helft van NEC. Lange bal proberen. Die krijgt hij richting Amieu. Amieu krijgt de bal dan wat ongelukkig op zijn hoofd. Kopt hem over de eigen achterlijn. En geeft zo Herakles in ieder geval de kans om snel een hoekschop te nemen. Dat proberen ze snel te doen? Nee, ze doen het toch niet snel. Ze nemen iets meer tijd. Voor 0-0 nog in allemaal. Heer de PSV, maar weer Andy. Terecht, want het is spannend en er ligt een vrije trap. Een meter of 25 van het doel van Boy Waterman. Een vrije trap dus voor Herenveen. Joey van der Berg die loopt erbij alsof hij 104 is geworden vorige week. Die uh, kan, wordt zo dadelijk gewisseld. Die heeft te veel last en uh, van een blessure aan de knie die hij opgelopen heeft in de tweede helft. Maar die vrije trap staat daar. En wie staat erbij? Alfred Finn Bogerson. Die kan dat goed aanloop. Het schot onder de muur door, maar langs het doel van Boy Waterman. En dus is die kans uh, verkeken. Uh, ik zie volgens mij ook uh, Memphis. De paai klaarstaan bij PSV om als laatste wissel uh, te gaan komen. PSV zal alles of niets gaan spelen in het restant van deze wedstrijd. 2-1 Herenveen. Nog 10 minuten te gaan. Ploegen die onderaan staan hebben vaak moeite om te scoren, Bas Tichler. Goeiedag. En nou uh, haal je er een die bij ploegen bovenin heeft gespeeld. Bij Vitesse en bij Feyenoord. Nicky Hofs. Maar die krijgt hem er ook niet in na een overigens prachtige 1-2. Hij zet de aanval zelf op. zoekt contact op het strafstofgebied op de rand daarvan met Heusje. Die de bal met een boogje over twee VVV-verdedigers heen weer terug aflevert bij Hof. Die staat ineens vrij voor de keeper, maar schuift de bal tegen de keeper op. Goede redding van Maanpaar, zo mag je het ook uitleggen. En het had 1-0 voor Willem 2 moeten zijn. Een minuut of twee geleden, maar het is dus nog altijd 0-0. En opnieuw dus de beste kant, maar wel de eerste in, laten we zeggen, een minuut of 16. Voor Willem II, dat een ingooi mag nemen aan de rechterkant via Cornelissen. Dan weet iedereen, dat is de rechtsbek, dus dat gebeurt op de eigen helft. Die heeft een cornervlag. Als hij eh, bij wijze van spreken naar achter leunt, kan hij hem voelen in zijn rug. Dan komt de ingooien meter of wat naar voren. Die wordt dan door Mistijan opgevangen. Maar die staat in de drukte. Die is al blij dat hij de bal kan controleren. Verliest hem even goed daarna. Dan moet haast op ingrijpen met een wilde trap naar voren. Dat doet hij wel, maar levert de bal weer in bij Sijp. Die verliest hem op zijn beurt weer. Dan speelt Willem tweede de bal weer naar voren. Die moet dan bij zo komen. Dat lukt ook niet. Die wordt dan teruggespeeld door VVV op de keeper. Eigenlijk tekort. Die moet zijn gebied uit. En waarom zeg ik dit allemaal? Om aan te geven dat het niet goed is. En dat maakt niet uit. Want dat hoort ook niet bij ploegen die 18 en 17 staan. Want zouden die geweldig kunnen voetballen, dan stonden ze er niet. Het is dus niet goed, maar het is wel vermakelijk. Omdat er wel van alles gebeurt. Omdat beide ploegen bereid zijn om veel energie in de wedstrijd te steken. En omdat het het aanzien waard is. En omdat het spannend is. Goals, die zagen we nog niet. Vijf minuten nog in de eerste helft. 0-0. -dus. Heerenveen was vooral goed in de eerste helft. En die houdt ja, nu is het alleen nog maar verdedigen voor de Vriezen. Als uh, PSV gewisseld heeft, ik zei het al, Memphis de Paai komt erin. Een aanvaller en Hutchinson eruit. Dat zijn altijd prettige wissels, vind ik, aanvallende wissels. Hij zal wel moeten, dik advocaat, want hij staat met zijn PSV en uh, titelfavoriet. Een van de favorieten voor, uh, achter met 2-1 tegen Heerenveen. En dus uh, moet er wat gebeuren. Als Toyvonen de bal heeft, speelt hem op uh, Matas. Matas, nee, Stroopman, raakt de bal even kwijt. En dan kan uh, Heerenveen weer overnemen, maar dat is nooit goed. Voor lang. Nu zit Van Bommel ertussen en komt de bal naar Willems aan de linkerkant van het veld. Ook de wissel gezien Maracek. Voor Van den Berg. Van den Berg die helemaal leeg, kapot en stuk zat. Maar wel met een 2-1 voorsprong. Het veld verlaat Memphis de Pijs. Een eerste balbezit aan de rechterkant van het veld. Gaat even aan de wandel met de bal. Probeert voor te geven. Speelt hem tegen de arm. En dat is uh, duidelijk. Maar wordt niet gegeven tegen de arm. Uh, wie was dat? Uh, Chris Koem. Uh, die de arm erg hoog boven het hoofd had. Niet in het strafschopgebied, Dus het was geen penalty of iets dergelijks. Maar wel uh, dermate dat je er een vrije trap voor mocht geven. Er ligt nu een speler van Heerenveen geblesseerd. En dat zal de volgende wissel. Gaan geven. Want uh, Marco Papa staat klaar om bij Heerenveen in te gaan vallen. Nog 7,5 minuut, zo dadelijk een hoekschop als de wissel is geweest voor PSV. PSV dat met 82 staat. Hiraclus NSC Frank Veluid. Drie minuten nog tot rust. Het is 0-0. En zei ik net, balverlies op 20 meter. Dit was er een op 18 meter van Van Eijden. En hij levert de bal zo in bij Duarte. Die heeft een vrije schietkans. Maar ik heb ook al gezegd dat Babos iets met een magneet heeft op zijn borst. En dus ging de bal recht op de doelman van NEC af. Geen doelpunt voor uh, Herakles. Maar het is echt een kwestie van tijd. Nu Smofs, Ja, die krijgt overtreding mee. Op het moment dat hij de bal wil uh, aannemen, valt hij om in het duel met uh, Duarte ja Dat kun je ook als gewoon een duel zien. Maar Jansen fluit hem af in het voordeel van de Nijmegenaren. Daarmee is een groot probleem onmiddellijk opgelost. Het is ook nou, het is niet eens logisch, want hij valt gewoon om in een duel waar niks aan, aan de hand is. Twee minuten nog voor de rust bij Raakles NEC 0-0. Oh, hoe lang heeft PSV nog uh, om uh, gelijk te maken? Nou, oh, Nog uh, zeven minuten. Ja, ik zat even te kijken naar de kobbal die echt erin had gemoed hoor. De kobbal van Kevin Strootman, maar hij schampt de bal en dan kan Nordveld de keeper de bal zo uh, oppakken. Uh, even een blessurebehandeling gezien van Sven Kum, Koems en die uh, is er weer bij. Dus 11 tegen 11. Uh, Overigens was het af en toe wat hard, maar de vriendschappelijke betrekkingen tussen Herenveen en Eindhoven zijn weer geopend. En dus is het wat dat betreft wat rustiger geworden en zijn we aan het voetballen. 2-1. PSV staat achter tegen Herenveen met balbezit voor Van Bommel. Die moet uitkijken, want die wordt opgejaagd. Speelt de bal dan even terug op Boy Waterman. Waterman gaat lopen met de bal. Zes minuten nog op de klok als Willems de bal krijgt aan de linkerkant van het veld. Maar het tempo zit er niet in. Hij houdt de bal ook lang bij zich en zoekt dan maar blind naar Matas, naar voren. Die kan de bal Kopen, Wijnaldum naar Toivone. Toivone probeert aan de rechterkant Mertens te breken En dan is Koem de bal even kwijt. Maar heeft hem nu weer aan de voet. Wordt opgejaagd. En dan moet je niet door het midden uitspelen. Dat begrijpt Koems ook. Die zegt: Joh, gooi die bal naar voren. Want de bal wordt nu door Stroopman opgevangen. En voor het doel gezet. Wordt weggekomen uit de verdediging van Hereveen. Vrouwen en kinderen eerst. Als Van La Parra de bal heeft. En heel slim langs Willems gaat. En komt dan de volgende man tegen. Dat is Toivone. eerste kwartier naar rust. Heel veel van gezien. Laatste uh, 10, 15 minuten heel weinig meer. En uh, Van Bommel die de bal naar voren geeft. Heel spannend. Is dit een belangrijke wedstrijd in uh, het verdere verloop van de competitie? Het zou zomaar kunnen als de bal weer de diepte ingaat... en opgevangen wordt door de Rijk. Nog vijf minuten te gaan bij Heerenveen, PSV. Stand 2-1. Heb jij de onmisbare kansen nog geteld, Bas, bij Willem 2-VVV? <laughs> het zijn er na die kans van Hofs... Uh, nou ja... Eigenlijk weer twee, waarvan de eerste van Hamouts is die een voorzet vanaf de zijkant eigenlijk moet binnenglijden, maar dat niet doet. Er komt een hoekschop, nou en dan komt er een kans voor Haastroep, die vind ik wel veel te makkelijk mag inkoppen. Maar die bal van twee meter nog op de voeten van de keeper weet te koppen. Terwijl nu Joachim draait en dan zou je eens moeten schieten, dat laat hij dan over aan Ippel. En die wordt nog aangeraakt, die bal, en verdwijnt dan via de voeten van Seid naast het doel van VVV. Dat in de slotfase van deze eerste helft werkelijk onder... Grote druk is gekomen en kraakt. Maar een goal die is er dus nog altijd niet te noteren geweest. Een probleem trouwens van Willem II, dat heet Nicky Hoft Die met een, ik denk, hamstringblessure naar de kant is gegaan. En die is vervangen door Guit. Als de hoekschop komt op het hoofd van niemand. Op de voeten van een van de verdedigers. Uitverdediger half, dan moet de bal worden opgevangen. En moet er afstand door Ippel worden geschoten. Maar die schiet dan omdat het daar zo druk is van de rand van het strafvoergebied bijna automatisch tegen een tegenstander op. De bal vliegt eruit en komt op voor de voeten van Jallo die hem terug aflevert bij zijn eigen keeper. Maar het kansenlijstje laat nu toch aan de ene kant, eh, laten we zeggen de VVV kant, die bal op de paal zie, zien van Linsen. Die dus eigenlijk al afgefloten was omdat hij buitenspel stond. En aan de andere kant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Behoorlijke mogelijkheden voor Willem II. 8, maar geen goal. PSV heeft haast in die houdt en weer een mogelijkheid met een hoekschop vanaf de rechterkant. Dries Mertens. 2-1. We zitten in de 87e minuut van de wedstrijd. Herenveen psv Herenveen leidt. Daar komt de hoekschop van Mertens richting tweede paal. Kan gekomt worden door Marcelo. En gaat die bal tegen de paal? Of is het nog net Noordveld die een handje tegenaan krijgt? Dat laatste is het geval, want er komt weer een hoekschop aan de andere kant. Wat een spanning hier in het haagje als uh, uh, Dries Mertens zich weer gaat melden voor de hoekschop vanaf de linkerkant. 2-1. Doelpunten in de eerste helft van Droon en El Ganassi uh, voor Herenveen En in de tweede helft van Strootman voor PSV. De hoekschop vanaf de linkerkant van Dries Mertens komt voor het doel. Wordt half geraakt door Koem en dan met moeite weggewerkt. En dan kan er uitverdedigd worden. Wat heet, er kan gecounterd worden als Van La Parra de bal wil hebben. Maar de bal gaat helemaal naar de andere kant. Naar uh, Juricic En Juricic kan de bal niet binnenhouden. We hebben zo'n uh, soort gelijke situatie gezien toen Van Bommel een vrije trap mocht nemen en hem verschrikkelijk slecht nam. En Ramon nota notabene zo richting uh, het doel kon gaan lopen. Maar net niet de goede paas gaf. Het publiek gaat Staan. Het is spannend met Stroopman in balbezit. Wordt even op de huid gezeten door Marco Papa. Die is Fim uh, Bogerson komen vervangen. Gaat de bal naar de rechterkant. Naar de paai. De paai met een mannetje tegenover zich. Nu twee man tegenover zich. Maar gaat nog altijd in balbezit. Uh, speelt hem naar Stroopman. Stroopman probeert hem terug op de paai te geven. Dat lukt half. Als Stroopman de bal weer heeft. Net buiten het gebied. Draait en hij is de kombal. Oh de redding. Wat een redding zeg. Op de kombal van Botafs is het Christoffer Nordveld die de bal uit het doel haalt. En zo de gelijkmaker voorkomt ten koste van een hoekschop. Die hoekschop staat natuurlijk nog wel vanaf de linkerkant. Drie smertens. Hij staat er al klaar voor. Hij heeft haast. Brengt de bal richting de tweede paal. Wie komt er? Eh, de Roon. En dan is er geduwd door een van de PSV'ers in het strafschopgebied. Gezien door Wiedemeyer. Vrije trap, Heerenveen. Hele spannende slotfase. Eigenlijk is de hele wedstrijd spannend. Nog twee minuten. 2-1. leidt tegen PSV. Bij die andere twee wedstrijden, Herakles NEC en Willem II VVV, is het rust. En bij beide wedstrijden is het 0-0. De Cubaanse Hongwallers hebben bij de World Baseball Classic revanche genomen voor de nederlaag tegen Nederland. Cuba won met 14-0 van Taiwan. Oranje was gisteren met 6-2 te sterk voor de Cubanen. Nederland speelt morgenochtend om 11 uur tegen gastland Japan. Live te volgen op NOS.nl. En de winnaar van die wedstrijd gaat naar de finale. Ronde in San Francisco. Live te volgen op nos.nl. En de verslaggever is dan Andy Houtkamp. Uh, haal je dat? Uh... <laughs> hoe, hoe laat gaat hij naar uh, Tokio? <laughs> oh, maar het is wel geniet hoor. Ik kan iedereen aanraden om morgenochtend om elke uur het even, even te gaan Bijna kijken. Bijna net zo spannend als Bijna uh, net zo spannend. PSV. Reken maar. Bal bezit voor Herenveen. Voor Marco Papa aan de linkerkant. Nog altijd. Die wil uh, wat seconden winnen. Dat uh, lukt niet, want hij raakt de bal kwijt aan de paai. En daar komt PSV weer. We zitten in de laatste minuut van de wedstrijd. 2-1. Herenveen leidt tegen PSV met Van Bommel. Die wacht. Maar wie moet ik hem spelen? Naar Willems. Die komt nu op. Maar die heeft zo weinig tempo. Die gaat nu zoeken met de lange bal richting Toijfonen. Die wordt even vastgehouden. Krijgt geen vrije trap mee. Dik advocaat is woedend aan de zijkant. En terecht. Want hij werd vastgehouden. En dan is Herenveen weg. Aan de linkerkant is het Kums. Die de bal naar voren speelt. Maar op de voeten van Willems. Die vindt geen medespeler. En dan wordt de bal heel hard door de roon getrapt. En is er een vrije trap. Omdat een overtreding door Papa wordt gemaakt op Van Bommel. Vrije trap snel genomen door Marcelo. Pompen naar voren richting uh, Toijfone. Die uh, krijgt de bal niet onder controle. Van Bommel wel naar de paai. Halverwege de helft van Heerenveen aan de rechterkant van het veld. Nog altijd de paai. Speelt hem helemaal naar rechts naar Mertens. Mertens met de voorzet richting tweede paal. Toifonen komt de bal terug. En dan wordt de bal nog geraakt. Door een Heerenveen-verdediger. En is er weer een hoekschop voor PSV. En weer gaat Dries Mertens als een speer daar naartoe. Vier minuten extra tijd gaan we krijgen in deze wedstrijd. In deze bijzonder spectaculaire wedstrijd. En dat is de afgelopen jaren wel anders geweest. Toen het een paar keer 5-1 werd in dit stadion voor PSV. En hoe anders is het vandaag. Op deze koude zaterdagavond. 2-1 Heerenveen. De hoekschop van Mertens. Komt voor het doel. Wordt toch niet gekopt door iemand van PSV. En dan neemt Memphis de Paaie de bal aan. Half op de borst. En kan Mertens de bal weer voor het doel geven. Doet dat. Stroopman kan niet koppen. En wie kan de bal dan wegwerken? Met heel veel moeite is het voor La Parra die de bal krijgt. Voor La Parra. Met uh, alleen tegenover zich nog Willems. Van La Parra moet naar Jurisic spelen. Doet hij niet? Ach, ach, jongen. Hier had je toch op je voet om die bal opzij te geven. Naar de helemaal vrijstaande uh, Jurisic. Hij doet het niet. En PSV leeft nog. PSW gaat in de aanval. Als uh, Van Bommel de bal heeft. En kijkt. Dat wordt weer pompen richting het Sarsongebied, wilde ik zeggen. Maar Van Bommel raakt de bal weer helemaal verkeerd. Dan overtreding van Strootman. En mag Herenveen uh, een vrije trap gaan nemen. Wiedermeijer. Hij zegt, uh, ah, ja dat krijg je ervan. Stroopman een gele kaart. Stroopman begint weer te praten. De frustratie begint weer op te lopen bij de mannen uit uh, uh, Eindhoven. Stroopman net terug van de schorsing krijgt alweer een gele kaart. En uh, Heerenveen gaat heel rustig aan die vrije trap nemen. Van Bommel loopt zich ook uh, te mekkeren en dan uh, gaat de bal naar voren voor Heerenveen. Naar Van Annold. Van Annold aan de rechterkant kan de bal niet binnenhouden. Ik kijk op de klok. Ik zie dat er meer dan anderhalve minuut al voorbij is. Van de vier minuten extra tijd bij Herenveen PSV. Heeren, uh, PSV heeft gegooid. Ah, er gaat Stroopman in de fout. Daar moet hij toch gaan komen voor Herenveen. Weer een balletje binnendoor. En het schot gaat er niet in. Eén handje van uh, Waterman. En dan wordt de bal door Waterman zelf uh, hard naar voren uh, geramd. En dat was bijna de knock-out voor PSV. PSV leeft nog een heel klein beetje. Als er een goede sliding is van Koem, die ervoor zorgt dat de bal niet uh, door... Uh PSV naar voren kan worden gewerkt is het van Basten die in het veld de bal een tikje geeft voordat de PSV er de bal kan pakken en krijgt even een uitbrander maar het spel gaat verder met de paai de paai de bal naar voren naar Stroopman Stroopman naar Matas Matas naar Toivonen net niet omdat de bal net iets te hard is en de bal aan de zijkant nu over de zijlijn gaat in het voordeel van Heerenveen ja want uh... De bal is het laatst aangeraakt door de paai en dus mag Heerenveen gaan gooien. Doet dat op eigen helft? Doet dat uh, snel? Had ik niet gedaan. Maar goed, Van Parra heeft de bal gekregen. Speelt hem even door naar Koems. En dan Koems naar Van Parra. En Van Parra is sneller dan Willems. Willems trekt aan Van Parra. En dan uh, is Van Parra weer. Uh, Erlangs en van la nog een keer. En dan komt Van Bommel helpen. Geeft een klein duwtje. Van La Parra gaat uh, ter aarde. publiek wil een uh, vrije trap of een penalty. Als het in het strafschopgebied zou zijn geweest. Van La blijft liggen. Maar PSV gaat verder. En, uh, het was overigens net buiten het maar dat terzijde. Als de bal wordt weggekopt. Uit de verdediging door Martin de Roon. Opgevangen door Van Bommel. Van Bommel naar de Rijk. De Rijk naar de, de, de, de paai aan de rechterkant. Pompen richting het strafschopgebied. Daar komt Toivonen, Die komt die bal net over het doel van Heerenveen. Het publiek om me heen. Het is prachtig om te zien. Alsof we naar een WK-finale staan te kijken. Iedereen staat. Niemand zit. Want iedereen is zo gespannen. Haalt Heerenveen weer drie punten. Als Van Basten zegt tegen Van La Parra. Joh, kom terug. Ga staan. Cel je niet aan. Er is niets aan de hand. Maar Van La Parra denkt dat hij heel Zwaar is. En Van Basten denkt er heel anders over. En Van La Parra loopt alweer. Maar staat nu meter of 30 buiten spel. En dus kan Willems de bal makkelijk opvangen. Maar doet dat niet goed. En dan komt de bal bij Komst terecht. Sven Komst speelt de bal binnen door. Daar moet het schot komen. En Jurisiet schiet de bal langs het doel. En dat is weer een grote kans voor Herenveen. En dan gaat de scheidsrechter de bal halen. Sensatie in Herenveen. Want Herenveen wint. Met 2-1 van PSV. En hoe hard komt deze klap in de strijd om het landskampioenschap aan in Eindhoven? Ik denk heel hard. Eindhoven verliest in Heerenveen. Heerenveen, PSV, 2-1. Dat is de wedstrijd die afgelopen is. De andere twee wedstrijden is het rust. Heracles NEC 0-0 en Willem II VVV 0-0. En de late wedstrijd straks over vijf minuten al is AZ tegen ADO. In Hogeveen werd het wereldbijkenseizoen voor de vrouwen geopend met de ronde van Drenthe. Grote favoriete in deze wieleronde was natuurlijk Marianne Vos. Maar inmiddels wordt er ook al een beetje gekeken naar Anna van der Breggen. De renster uit de Belgische zengersformatie brak vorig jaar door... met onder meer een ijzersterk WK in Valkenburg. Floris van Hoorn ging in Drenthe kijken of ze die stijgende lijn dit jaar kan doortrekken. Niet panikeren, er is een neutrale wagen ook, neutrale motor. Goed? Ja. Want ik heb auto 14, dus dat kan lang duren. Hè. Hey jongen, ziet totdat ik het tekenen ben, ja. ja, okay. oh, man. Dankjewel, Anna. Houd hier. Dankjewel. Ik ben Anna, 22 jaar. Ik uh, fiets sinds mijn zevende en op dit moment bij het uh, Belgische Singers Lady Cycling Team. En uh, daarnaast doe ik de, de opleiding ik de verpleegkunde en Zwolle aan de gemeentemiddelooftschool. Met Mira Koedoder, Anna van der Breggen, het jonge talent uit de koppen van Overijssel. Waar moet het grote publiek jou van kennen? Tot nu toe is de bekendste wedstrijd toch wel het WK geweest, WK in Valkenburg, waar ik zelf vijfde was en waar Marianne won. Het is kijken, kijken, kijken voor Marianne Vos. En dan is het Anne van der Breggen weer die daar uh, gewoon uh, wegsluipt. Uh, een beetje op zijn Joop Zoetemelks uh, probeert uh, weg te rijden daar. Dat WK was echt ontzettend groot en uh, toch net van een ander niveau. Het is ook speciaal als een vrouwwedstrijd op televisie komt. En als je dan een grote rol kan spelen. Zoals ik heb kunnen doen voor Marianne Vos, dat is. Uh, ja, dan word je ook wat bekender. En dan, uh, dat motiveert ook om uh, door te gaan voor de volgende jaren. Het is de Australische die als eerste uh, de Kouberg opdraait. Anne van der Bregg heeft de werk gedaan. Die gaat eraf. Samen met Emma Nieben, denk ik haast. En uh, Longo Borghini, die kan het wiel houden van Marianne Vos. Ja, want je was de meesterknecht van Marianne Vos daar in Valkenburg. Ik kan me ook voorstellen dat dan op een gegeven moment... een telefoontje komt van de ploeg van de Rabobank. Ja, ik... Uh... Ik heb gelukkig vroeg al de keuze gemaakt om toch bij, uh, bij het Sengers Lady Cycling team te blijven. Het is een, een, nou, dat jaar was het eigenlijk het eerste jaar UCI team. Dus een vrij uh, beginnend team. Maar we, we hebben toen een goed jaar gehad. En uh, ik had wel vertrouwen in dat het volgend jaar nog een stapje hoog zou gaan. Met nieuwe meiden erbij. En uh, dat is op dit moment zo. Dus dat maakte voor mij toen wel makkelijk. Van, uh, ook al kwamen er telefoontjes, ik had mijn keuze al gemaakt. Dus dat, uh, dat was op dat moment wel fijn. Maar zijn er telefoontjes geweest? Er zijn wel uh, verschillende telefoontjes geweest. Ja, en niet zozeer direct uh, telefoontjes precies na het WK. Maar gewoon het seizoen door uh, zijn er wel verschillende momenten geweest... waarop ploegleiders gevraagd hebben van uh, hoe zit het volgend jaar. Maar dat, uh, ja, dat was dus vrij makkelijk voor mij. Heeft de Rabobank jou benaderd? Uh, de ploegleider heeft mij niet rechtstreeks benaderd, maar ik... ik uh... Ja, je spreekt de meiden van Rauwebank ook wel. En, uh, het, zij wisten natuurlijk ook dat ik al uh, had getekend voor volgend jaar. Ja, het startschot uh, gaat uh, klinken. De auto gaat rijden. De dames, veel succes, de op succes. Bonjour, chance, jour In de Tour op Drilte. Hoe groot is de rol die uh, jouw studie nog speelt? Ik heb het studeren altijd wel heel belangrijk gevonden... omdat ik een diploma wil hebben... Want ja, topsporter ben je toch uh, niet heel je leven. En ik ben op dit moment bijna klaar. Maar goed, de laatste verslagen gaan even moeilijk. Omdat ik nu ook uh, ja, toch veel met het wielrennen aan de gang ben. Dus ik vind het wel heel belangrijk om dat nog even af te maken. En dan ook echt uh, de zekerheid te hebben van een diploma. Maar kan jij dit jaar al fulltime fietsen? Ja, ja ik, ik zit echt in de afronding. Dus uh, het zal de komende tijd nog even, moet ik me soms opsluiten en wat verslagen gaan maken. In plaats van dat ik normaal zou gaan trainen. Maar goed, dat, uh, ik heb het altijd gecombineerd. Dus dat, dat moet gewoon af. En dan uh, heb ik de rest van het seizoen om te kunnen fietsen. Dan krijgen we de zetterende demarrage, dames en heren. En we gaan natuurlijk rammelen. Marianne Vos uh, los op dit moment. Uh, probeert uh, te counteren. Kijkend naar uh, Elf van Dijk. Binnen 50 meter. De race is voor de derde keer op vrij Marianne Vos. Venustijd, dames en heren, Ellen van Dijk. En daar gaan we altijd. Ben je tevreden met de ronde die je vandaag hebt gereden? Ja, op zich wel. Ik ben al blij dat, uh, dat we allemaal heel zijn gebleven van de ploeg, dat er niemand gevallen is. Geen grote schade is. En uh, het was ontzettend koud. Het is al eerder dit seizoen zo koud geweest, maar. Het, het, het, het regende vandaag ook nog erbij. Dus dat maakte wel dat de gevoelstemperatuur denk ik, echt heel laag lag. En waardoor veel meiden het ook niet, niet warm konden krijgen. En ja, ik ben gewoon blij dat we allemaal hier nu warm bij de open haat kunnen zitten. En dat we, dat we over de streep zijn gekomen. En dat zei Anna van der Breggen. De Ronde van Rent werd opnieuw gewonnen door Marianne Vos. De wereldkampioen versloeg medevluchtster Ellen van Dijk in de sprint. Anna van der Breggen eindigde daar als elfde. De wedstrijd die zo nog moet beginnen is uh, AZ tegen ADO Den Haag. ADO Den Haag dat nog een beetje op Europa mag hopen, althans uh, play-offs. En ja, AZ dat heeft nog twee eisjes in het vuur. Dat kan, uh, uh, nou ja, twee eisjes in het vuur. Dat kan nog degraderen, want uh, uh, het staat maar net boven de streep. En het kan ook nog de beker winnen. Uh, en ja, dan is het toch kiezen denk ik, nog niet mee. Nou, ik denk Goeie dat ze punten graag halen. Ja, punten halen, maar die bekerwinner is natuurlijk ook wel aardig. De wedstrijd is nog niet begonnen overigens. Maar ja, Boys zit in België ook een beetje in die positie. Kan ook de bekerfinale halen, daar was ik laatst op bezoek bij hem. En die zegt ook, de competitie gaat toch boven alles. Dus misschien dat Verbeek dat aan het einde van de rit ook wel denkt. Het zal wel slechte aftrap gezien van AZ. We zijn begonnen meteen vanaf de aftrap. De bal halverwege de helft van Adenhaag Den Haag over de zijlijn getrapt. Dat zie je toch opvallend vaak. Ingegooid door Omeru namens uh, ADO, de Nigeriaanse Afrikaanse kampioen. Kijken we even naar de elftallen. Bij AZ valt op dat uh, daar niet beschikbaar is uh, overtoom met een bovenbeenblessure. Berghuis is uh, zijn vervanger en die is uh, nu aan de bal in de aanval. Links bij AZ wordt uh, gestuit door Wormgoor. Maar krijgt wel de ingooien. AZ mag gaan gooien. Doet het met Bijnaldum, de linkerverdediger. Nog een andere wijziging achterin. Geen Reijnen meer bij AZ. Maar Lam, nog jong. Maar hij is niet tevreden. Trainer Gert-Jan van Beek van AZ over de prestaties van Rijnen de laatste periode. En dus heeft hij zijn plekje moeten afstaan. Bij Ado valt het meest op dat de doelman Gino Cotinho er niet is. Terwijl AZ de bal op de eigen helft rond speelt, terug nu naar doelman Esteban. En vanwege het ontbreken van Coutinho met de kuitblessure, Martijn de Zwart op doel zijn debuut in de Eredivisie. Halverwege het speelveld bij de middenlijn, op links is het AZ met Wijnaldum, Naldum hele even 4 en dan wordt de bal ineens naar voren gespeeld door Marcus Hendricks. Maar is die bal zo hard dat bijvoorbeeld Berghuis er nooit aan kan komen. En dus heeft ADO overgenomen met Beugelsdijk. Aan de linkerkant van het veld is het Koppers. De huurling van Ajax terug naar Beugelsdijk, terug naar Wormgoor. En dan zitten we halverwege de ADO-helft in de tweede minuut van de wedstrijd. wachten op de eerste kans in Alkmaar. AZ op doelsolo, dus nog boven de streep. Het elftal van Gert-Jan Verbeek. Won maar één van zijn negen laatste thuiswedstrijden. Van de twaalf duels in Alkmaar werd er in zeven duels geen enkel doelpunt gemaakt. En ga dan nadat AZ een jaar geleden koploper was van de eredivisie. Je verzint het bijna niet. Adel Den Haag, wat de bal heeft met koppers. Gaat de helft op van AZ aan de linkerkant. Het moet allemaal nog een klein beetje op gang komen. De derde minuut staat op het bord. Het is 0-0 bij AZ Adel Den Haag. Ga ja, naar nee, Willem 2 VVV. En de grote vraag is natuurlijk of ze in Tilburg... iemand hebben kunnen vinden die die bal er een keer intrad was. Tegelijk. Ja, die hebben ze wel gevonden. Maar uh, toen zei ik dat ik andere werkzaamheden <laughs> had in de tweede helft Ja, als je zoveel kansen krijgt en je maakt ze allemaal niet... Je bedoelt, uh, jij had ze gemaakt... Nou ja, dat is wel heel makkelijk. Maar er, er zitten er een paar bij die volgens mij niet zo heel moeilijk waren. En waar het allemaal niet mee zit. En dat de keeper van, v, van VVV net een keer in de weg ligt. Ik begrijp wel dat die man daarvoor is. Maar het had echt wel 1 of 2. Of 1 of 2 kunnen misschien wel moeten zijn. Tweede helft is een paar seconden geleden begonnen. Otsoe vanaf de linkerkant met een... Uh... Ja, dribbeltje. Dat hij eigenlijk in een soort surplus uitvoert. Namelijk driftige bewegingen met het lichaam. De bal laten liggen en dan maar hopen dat je tegenstander erin trapt. Dat blijkt niet het geval, want die van Willem II blijven naar de bal kijken. En Rossi die vervolgens de andere kant weer op. Otso totaal nog niet in beeld geweest. Hij is dus de spits, de vervanger eigenlijk van de voor. Waar Wildschut vorige week tegen PSV stond. Maar daar was men zo ontevreden over dat hij nu niet eens meer in het elftal staat. Een uh, ingooi voor Willem II. Aan de andere kant van het veld waren uh, Guyt. Die dus in de eerste helft al inviel voor de geblesseerd geraakte Hofs. Probeert een bal te controleren. Die stuit het van zijn lichaam weg. Levert wm 2 wel weer een nieuwe ingooi op. En dan moet er van Misidjan de voorzet komen. Dat is helemaal niet zo'n slechte bal. Komt in het strafselgebied uit. Wordt toch weggekocht. Van afstand wordt er geschoten. Maar Jallo, de man die dat doet. Vanaf een meter of 25 doet dat wat gehaast. En de bal verdwijnt meters naast het doel van Maanpa. Maar het eerste... Nou ja, gevaarlijke moment. Het eerste schot op doel, de eerste doelpoging... is ook in de tweede helft gewoon weer van Willem Trey. Heel tegen NEC, ook daar de tweede helft. Frank Wieleit. Ja, de eerste minuten zitten er alweer op. en We krijgen gewoon hetzelfde voorgeschoteld als voorrust. Het, het regende in de Nijmegen destijds kansen. Hier regent het duels vooral. En uh, dat levert uh, ontzettend veel balverlies op. En nauwelijks kansen tot nu toe in deze wedstrijd. 0-0, dus de stand. Maar geen wissels uh, bij beide ploegen. Feyenovic nu met een Schiet Die eerste paal. Misschien een goede kans voor uh, Herikles, maar daar komt het niet van. Everton is net te laat. Je zou kunnen zeggen dat uh, Bovenberg ruim op tijd was om het probleem te voorkomen. Herikles houdt wel balbezet via de Wierik combinatie met Feyenovic. Mislukt Amieu zit ertussen. En uh, <coughs> al die mensen... Die al rokend hier voorbij lopen, daar krijg je af en toe een beetje last van. Niet alleen omdat je dan niks meer kunt zien, maar omdat er ook af en toe wat door je keel heen komt. Amieu kan gaan ingooien voor NEC. Als het voor mijn neus in ieder geval weer wat rustiger is geworden. Kolwijk die de bal teruglegt naar Amieu, blind naar voren geschoten in de richting van George. Die gaat sowieso het wel niet aan, wil de bal aannemen. Dat lukt ook heel aardig. En bij Bovenberg aan de rechterkant is nu wat ruimte voor NEC. De aanname van Valkenburg is niet goed genoeg om meteen door te voetballen. Dus terug naar Bovenberg. En die kiest dan weer voor de lange haal naar voren, ergens in de buurt. Daar waar je normaal gesproken boymans mag verwachten. Maar die was daar even niet. En dus wilde ik zeggen dat Herakles eraf kwam. Maar dat gebeurt ook op dit moment eventjes eh, niet. 48 minuten onderweg in Almelo en het is 0-0. Heeft er iemand al wat geprobeerd bij AZ Ado, Ja, de topscorer. Het is 0-0 na dik vijf minuten spelen bij AZ Ado Den Haag. Josie Eltie door de Amerikaan maakte er al 17. Wordt weggestuurd door Maher. Met een mooie paas vanaf het middenveld. De bal valt achter de defensie van Den Haag. Het is twee tellen geleden echt dat dat gebeurde mij. Schiet die bal huizenhoog de tribune in. Als dat uh, ja, het verhaal voor AZ wordt vanavond dan wordt het een lastig verhaal. Dat had de 1-0 moeten zijn voor de ploeg van Gert-Jan van Beek. Maar als het dan tegen zit... Dan zit blijkbaar ook alles uh, tegen. Dit was een opgelegde kans. Een meter of zes, zeven voor het doel. Oog in oog met doelman Martijn de Zwartes van ADO. En dan zelf overschieten. Het is uh, geen beste poging van El en nu is het ADO met gewoon en Beugelsdijk weer. Het duo achterin, wat rondspelen. Dan naar voren toe richting Van Duinen. Hem één keer zien koppen. Kleine mogelijkheid. Een bal een meter naast namens Den Haag. Een voorzet vanaf rechts, maar Van Duinen kon niet genoeg kracht meegeven. Hij heeft opnieuw de bal ter hoogte van de middencirkel. Wordt naar de grond gewerkt, maar dat mag door van scheidsrechter Buurk En daar komt opnieuw door. punt. Strafschopgebied aan de linkerkant van het veld neemt de bal weer niet goed mee. Probeert dan met wat kapbeweging in de ballers nog voor te krijgen. Bijna Berens verderop in het strafstopgebied aan de rechterkant. Maar de oud-heren kan niet aannemen. Krijgt een herkansing. Haalt de achterlijn. Geeft voor. Daar is onder meer Berghuis. Maar die komt niet aan de bal. En via Omeru gaat het dan naar voren toe. De kans voor AZ na vijf minuten via El -Tidor. Maar hij liet hem liggen. Het is 0-0. na bijna 7 minuten bij AZ Adolf. We hebben het heel veel over Willem II gehad, maar VVV, komt dat echt voor een punt, Bas Ja, absoluut. Die spelen met uh, vijf middenvelders, één aanvaller die eigenlijk ook alleen nog maar heel hard kan lopen, Otsu. Dat betekent dat je tegenhoudt en hoopt op een uitbraak. Die uitbraak was er zo even. Otsu werd uh, door Hasel wel in de gaten gehouden, maar versierde een vrije schot die nu genomen wordt op 30 meter van het doel. Maguire wil die bal het strafstofgebied inbrengen. Dat lukt niet. Dan wordt de bal opgepikt door Fleuren, die een paas verstuurt naar de rechterkant van het veld. En dan zal er dan via Joppen een voorzet moeten komen. Die loopt nu op het punt van het strafstofgebied. Legt de bal terug. Dan moet hij via Rado komen. Dat gebeurt dan alsnog. Sijp die voor de gelegenheid was meegelopen, kan niet bij de bal. Die wordt uitverdedigd door Willem 2. En dan door Fleuren, omdat hij de weg vooruit niet meer ziet. Terug afgeleverd bij zijn keeper. Maar VVV heeft eigenlijk helemaal nog niets laten zien. Vanaf eigenlijk de eerste minuten in deze wedstrijd hebben we gezien... dat Maapa de keeper tijd aan het rekken was bij het nemen van doeltrappen. De VVV wil gewoon niet verliezen. En dat mag allemaal best en dat begrijpen we ook allemaal wel. maar dat levert dus wel een vrij eenzijdige wedstrijd op. Waarbij Willem II de wedstrijd moet maken en kleur moet geven. En dat dus wel gedaan heeft, maar de kansen niet benutten. Cornelis aan de bal. 10 meter voor de middenlijn zoekt. 10 meter over de middenlijn guit. Die laat hem vallen voor Jan, Die is nu op volle snelheid. Moet dan zijn tegenstander voorbij, maar loopt... De grensrechter voorbij aan de verkeerde kant. Dat betekent de bal over de zijlijn en de ingooi voor VVV in minuut 51. Bij een 0-0 stand nog altijd in Tilburg. Als u net pas inschakelt, de enige doelpunten van vanavond vielen in Heerdeveen. heerenveen psv is net geëindigd en de eindstand was 2-1. Herakles de NEC van Wieluid. 51 minuten onderweg en ze waren twee schoten gezien. Eentje van Paulson die nam opvallend lang de tijd en koos voor een geplaatst schot. Maar net buiten bereik van Pasveer de bal. Een half metertje naast de goal van Herakles geschoten. En een puntertje zojuist van Rex vanaf de linkerkant. Die doet ook nog mee vandaag, zou je bijna zeggen. En die dwong Pasveer zowaar tot een redding. En uh, daarmee de kans in de tweede helft opgezomd. Want Iraklis uh, heeft ook nu in uh, deze tweede helft nog geen kansen gehad. Nu dan bijvoorbeeld via, uh, uh, proberen via Rindstra om de middenlijn over te steken. Fijn of iets komt de bal maar eens ophalen vanuit de spits. De bal uh, verplaatsen naar Everton. En uh, Dan de paas vanaf de achterlijn terugleggen. Achterin bij NEC wegge, weggewerkt. En dan is het uh, achterin Kwansa die daar uh, opruimt. Voor uh, uh, Herakles. Rindstra dan. Goed uh, in ieder geval de middellijn overgestoken. Daarmee heeft Herakles het zogewenste extra mannetje op het middenveld in ieder geval staan. En aan de daar zijn Tewierik en Gaurier aan het uh, combineren. Opnieuw met uh, Rindstra Die de bal achter de verdediging van de NEC wil leggen aan. Jeu let goed op. Babels doet dat ook. Voordat Gaurier bij de bal kan komen is het de doelman van de NEC die er eerder bij is. Het is uh, lastig om er door te komen. Voor allebei de ploegen. En dat maakt het tot een... Uh, een interessant schouwspel, maar meer dan dat tot nu toe eigenlijk ook niet. AZ, Ado, racht er niet mee. De nummers 15 en 8 en Ado heeft de bal, dat is de nummer 8. Tiende minuut van het duel, geen doelpunten nog. De bal gaat even terug naar Martijn de Zwart. En Vanuit zijn ze bij, die, bij Ado Den Haag niet zo heel tevreden over die keeper. Krijgt ook geen contractverlenging. Swinkels geblesseerd, Coutinho geblesseerd. Voorlopig heeft hij geen problemen. Goeie paas bij Ado. Zo in de voeten van Van Duinen, die is hot deze weken... En die maakt hem ook, want Esteban komt uit zijn doel. Dan gaat Van Duinen af op de goal van Esteban. En lift hij de bal over de keeper heen. En gaat hij van een meter of tien afstand rechtdoor. Zo het doel in van de Alkmaarders. En staat het na een krappe elf minuten spelen. 1-0 voor Ado Den Haag. En dat maakt die missen van El Tidor naar vijf minuten alleen maar duurder. Het is een goede bal van achteruit. Ik denk gegeven door Wormgoor. Prachtig afgemaakt en Esteban verslagen oog in oog met Van Duinen. Van Duinen maakt nummer 8 en wordt een revelatie bij Adel Den Haag. Dat aan de leiding gaat in Alkmaar. Willem 2-VVV, Bas Tiggler. Grote kans voor VVV. De eerste echte grote kans na 54 minuten. Voorzet vanaf de rechterkant. Reuseler die mee was gekomen omdat er een hoekschop aan vooraf was gegaan, die alweer afgeslagen was door Willem 2. Kopt op een meter of 4 van het doel. Eigenlijk ongedekt. Dat vind ik echt onbegrijpelijk. Die waren ze even kwijt. De bal een meter naast. Hooguit. Dat had zomaar 0-1 kunnen zijn. Dat was volstrekt tegen de verhouding ingeweest. Maar dat telt nou eenmaal niet. En Willem II met de schrik vrij. Opgelucht ademhalen dat het nu nog 0-0 staat. In de wetenschap dat er zo even aan de andere kant bijna een ouderwetse klutsbal inging. Na een voorzet van Misijan. Bal door een verdediger van VVV door Sijp geraakt. Karameleert tegen de keeper aan weer terug het veld in en vervolgens weer tegen de keeper aan. Daar had je met geluk ook op een 1 op voorsprong kunnen staan. Maar geluk heeft Willem II in ieder geval de eerste 54 minuten van deze wedstrijd. Zo duidelijk nog niet gehad. Behalve dan met het moment van zo even. Want uh, daar had Reusler VVV op voorsprong kunnen koppen. Nu maakt zij een overtreding op de rand van zijn strafgebied Of Joachim en komt er op 16,5 meter recht voor het doel. Een vrije schop aan voor Willem 2. Hofs is er niet meer. Die wil dat het klusjes graag doen. Ippel heeft een aardig schot. Dat geldt ook voor Haamhous. Maar ja, u hoort muziek en dat is... Ja. Niet omdat ze hier uh, op de toetertjes blazen, maar omdat er een tune loopt. En we dus andere dingen gaan doen in deze vrije schop. Ja, dan hebben we niet meer. Langs de lijn, op één. Sport op Radio 1. De Eredivisie morgen om 2 uur. Roda Feyenoord Moet nu gaan schieten over de Hij probeert hem te plaatsen in het wereld. Het flitsen in de bestribune en de slotfase in langs de lijn. En ook Ajax Pexwall. Oh!